Vijf uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De gevangenenruil tussen Israël en de Palestijnen is van start gegaan. De eerste voertuigen met Palestijnse gevangenen... hebben Israëlische gevangenissen verlaten. In totaal worden de komende uren bijna 500 Palestijnen vrijgelaten... in ruil voor de Israëlische militair Gilad Shalit. Over twee maanden komen nog eens ruim 500 gevangenen vrij. Het Israëlische Hoge Rechtshof ging een paar uur geleden akkoord met de ruil... Nabestaanden van slachtoffers van aanslagen door Palestijnen... hadden petities ingediend om de ruil uit te stellen. Zij vinden dat er geen Palestijnse terroristen mogen worden vrijgelaten. Het Hoge Rechtshof wees die verzoeken af. Gezanten van de EU, de VN, Amerika en Rusland... doen volgende week woensdag een nieuwe poging... om het vredesproces in het Midden-Oosten nieuw leven in te blazen. Ze praten dan met vertegenwoordigers van Israël en de Palestijnen apart. Het is de bedoeling dat daar een agenda voor nieuwe onderhandelingen uitrolt... De vredesbesprekingen verlopen moeizaam. Israël is boos over de aanvraag door de Palestijnse president Abbas... voor een volledig lidmaatschap van een Palestijnse staat bij de VN. De Palestijnen willen dat Israël stopt met het bouwen van huizen in Oost-Jeruzalem... voordat verder wordt gepraat. In Australië is de World Solar Challenge weer verder gegaan. De race met wagens die rijden op zonne-energie... was gisteren stilgelegd vanwege bosbranden... zo'n duizend kilometer ten zuiden van de stad Darwin... Alle teams zijn gestart vanaf de plek waar ze gisteren waren gestopt. De wagens moesten een tijd lang met aangepaste snelheid... door de dichte rook rijden... doordat in de berm nog verschillende brandjes woedden. De World Solar Challenge wordt eens in de twee jaar verreden. Dit jaar doen twee Nederlandse teams mee aan de race door Australië. Het weer regent, is een graad of 10. Overdag klaart het in de middag vanuit het noordwesten wat op... dan wordt het een graad of 13. En aan zee staat een krachtige tot stormachtige zuidwestenwind.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 Jan van Beest in Focus op de Wereld. En Jan is een hulpverlener in Oekraïne. En ik ga met hem praten over hoe het leven daar is. en hoe het ook gaat in zijn werk op dit moment in Oekraïne. Natuurlijk, ja, als we er dan toch zitten. is het ook weer tijd voor een leuk verzoekje. Binnen nu in 10 minuten een plaats waar jij van zegt, nou, daarmee zou ik heel goed de nacht uit kunnen... deze vroege ochtend in. Of misschien gewoon een plaat om de dag te starten. Geef hem door via 0800-1121. Dat is 0800-1121. Welke plaat zou je zo meteen willen horen op Radio 1? En nu eerst een plaat van de Bee Gees. Oorspronkelijk was, heette dit nummer drive, drive Talking. Maar de producer die stelde voor om er jive van te maken... om ook aanspraak te maken bij de jeugd. Het is een term in de straat al. En zo geschiedde plaat uit 1975. Jive Talking dus van de Bee Gees. 1975, de Bee Gees en Jive Talking. Aan de telefoon heb ik Evert. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik zal de ja, we... radio uitzetten. Dat sorry. is goed. Jij was al vroeg wakker? Ik was al vroeg wakker, ja, inderdaad. Want je had een... Nee, of, uh, vier of zo, ja. ja je, had een, je had een nare droom die jou wakker maakte? Ja, ik had een nare droom die me wakker maakte. Het was, uh, nou, ik, uh, ik wou het licht aandoen en uh, dat ging helemaal niet. Dus moest ik in het donker naar de kelder lopen om stoppen te Buiten stonden een man en een vrouw, maar die man die stond heel eng te doen. En toen durfde ik uh, geen licht te maken of uh, naar buiten te gaan of wat dan ook. En, en... en um, ja, dat soort dingen. Want dat was je droom dus, dat je dus naar de kelder moest om de stoppen te vervangen? Ja. Oh, dat zijn haar uh, dromen. Uh, ja, nee, nee, ja, buiten gewoon, uh, gebeurden gewoon enge dingen. Ja. Waar ik uh, liever niet uh, bij wou zijn. Nee. Dus uh, dat was heel vreemd. Maar je wordt dan wakker en dan denk je toch ook wel eventjes na een paar minuten... Ah, het was maar een droom. Toch? Of... Uh, nou, het duurde even voordat het tot me doordrong dat mijn droom was. Want ik even later ben ik weer in slaap gevallen. Toen stond ik op en toen dacht ik nog steeds van... oh god, ik moet de stop nog verwisselen. <laughs> dus, maar dat was dus helemaal nee, niet zo. Ja, toen ging het licht okay. gewoon aan. Ja. <laughs> ja. Je wilde daar een, uh, ja, een, pla een, een plaat bij horen van in ieder geval een zangeres Jaël Naïm. Ze komt uit, uh, uit Parijs. Komt ze oorspronkelijk vandaan. Oké. Okay. En je had, een, uh, je, je had een liedje van deze dame in gedachten. Nou, uh, je wist niet helemaal een titel. Nee, ik dacht, uh, ik meende de go to the river, maar dat weet ik niet zeker. Maar het is heel mooi en relaxed en een beetje, een beetje etherisch. Dus uh, het leek me wel mooi om uh, uit zo'n nacht nachtmerrie mee te ontwaken. Ja, nou dat liedje heb ik dan niet precies, maar ik heb wel een nou, nieuwszool nieuw voor je van El Naim. Nou, ik ben benieuwd. Ik hoop dat het je helpt bij het wakker worden. Ik, Dankjewel. Ik wens je een mooie dinsdag. Dank je. So I came to this strange world hoping I could Het was vorige week de Radio Week cd Dit was een liedje ervan. Mice van Wouter Hamel. Daarvoor zat ook een verzoekje aangevraagd door Evert. Het was Jael Naïm en New Soul. Dit werd een uh, nummer 1 lied in Amerika en Engeland. Down Under, daar heb ik het over. Het werd voor de grap gemaakt en is een vrolijk komisch lied... over de typische dingen van Australië. Zoals een veggie mid sandwich. Het wordt beschouwd eigenlijk wel als het, als het tweede volkslied van Australië. Ik heb het over Man at Work uit 1982.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 so do Hij is 25 jaar en komt uit Nairobi, is een van de artiesten die getekend is bij het collectief Africa Unsigned. Het doel van deze organisatie is om een nieuwe generatie Afrikaanse muzikanten met hun eigen geluid ook buiten Afrika bekend te maken. De artiesten heten dus Nemma en het liedje heette Into the Dawn. Daarvoor ook nog Man at Work en Down Under. Zometeen, focus op de wereld. Ik praat daarin met Jan van Beest in Oekraïne. En we gaan het onder andere hebben over het EK 2012. Want Oekraïne is samen met Polen gastland. En nou, er gaat natuurlijk veel veranderen in Oekraïne. Er moet natuurlijk aan de infrastructuur veel veranderd worden. Vliegvelden worden opgeknapt. En ik ga zo eens praten met Jan van Beest hoe dat allemaal in zijn werk gaat. En natuurlijk ook over zijn eigen werkzaamheden. Want Jan die werkt onder andere als medisch technicus in diverse ziekenhuizen in Oekraïne. Maar eerst de Commodores met Easy. Misschien pas als ik straks weer liggen ga, ik ineens rechtop zit en begin. Misschien pas als we samen tachtig zijn, of tachtig allebei. Ik wacht gewoon moment maar aan. Moment voor mij, voor allebei. Tot zo lang, Eva, Eva. Ik oefen nu gewoon alvast je naam voor als ik straks voor je sta. Gewoon steeds Eva, Eva, en dan heb je geen idee. Zal er zijn voortdurend. Maar tot die tijd, de tijd, mijn lief, ben echt geen seconde bang. Dit zijn de dagen voor mijn eerste zin. En die komt er wel dat weet. Ach, ik vertrouw op mijn gevoel. Misschien zeg ik wel geen woord meer lief. Dan zeg jij me dan precies wat ik bedoel. Tot zo laat. Straks voor je staan, gewoon steeds Eva, Eva, en dan heb je geen idee van mij. Zolang so Eva. en de Munnik en Eva in de Nacht op één. Focus op de wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. En vanmorgen spreek ik met Jan van Beest in Oekraïne. Jan, goedemorgen. Goedemorgen, Hevert. Het is bij jou 1 uur later, dus half zeven bij jou. Ja, nog wel. Ja. Ja. Je zit in de plaats Jitomir, Jitomir. Ja. altijd leuk om ja. uit te spreken, een echte tongbreker. En je bent werkzaam, Jan, als missionair diokanaalwerker en je bent ook medisch technicus. En je vrouw die is projectleider van een rehabiliteitscentrum voor drugs en alcoholverslaafden. Ja, dat klopt helemaal. En het, het doel eigenlijk is dat jullie ook vooral de armoedebestrijdingen tegengaan, hè? Ja, dat is inderdaad zo. Ja, doordat er op beide op, op de terreinen die je noemde, dus eh, wat mij heette mevrouw betreft, het gebied van de geestelijke gezondheidszorg en wat, wat mijn gebied betreft, de reguliere gezondheidszorg, gewoon onvoldoende middelen zijn, eh, ja, zijn deze projecten eigenlijk ontstaan. Ja. Je bent er zelf werkzaam, onder andere ook als dus medisch technicus. Kan je een indruk geven van hoe jouw afgelopen weken eruit zag? Ja, een, een, een belangrijk deel ben ik bezig geweest met het afstemmen van aangeboden medische apparatuur uit Nederland. Dat, dat komt heel regelmatig voor dat ziekenhuizen in Nederland apparatuur over hebben... ...die nog heel goed bruikbaar is. In Nederland, het gaat misschien wel veranderen... ...maar wat dat betreft uh, uh, ja, de, de zat het zo in elkaar in de gezondheidszorg... ...dat uh, er was zoveel budget dat, uh, dat er ruim op tijd medische apparatuur vervangen kon worden. En ja, na bijvoorbeeld tien jaar uh, had een apparaat, uh, economisch geen waarde meer, mm -hmm. uh, was gewoon afgeschreven kon vervangen worden. En ja goed, wat bedoel je met het uh, oude apparaat? Nou, heel vaak willen mensen dat als, als zo'n apparaat nog in goede staat is een, uh, een nieuwe bestemming geven en niet in de vuilnisbak gooien. Dat ja. uh, weet ik ook uit mijn eigen ervaring nog toen ik in Nederland uh, dit werk deed. Mm -hmm. En heb je, dan contact, maar... heb je dan contacten met ziekenhuizen in Nederland die dan uh, jou op de hoogte houden van uh, bepaalde uh, afschrijvingen van de medische apparatuur? Dat ze dan ook melden van nou het kan jouw kant op komen? Ja, zo gaat het inderdaad. Ja. Um, alleen heb je bij een, uh, een, een medisch apparaat een behoorlijk aantal uh, ja, punten waar je op moet letten voor. je Dat echt naar Oekraïne gaat verschepen. Het is wat alles als je een tafel of een stoel over hebt. Daar hoef je niet lang over na te denken. Die, die kan wel een plekje krijgen. Maar met een medisch apparaat is het ook belangrijk om na te gaan of het ook daadwerkelijk... Uh, inzetbaar is en ook in gebruik kan blijven, want je hebt met die apparaten te maken met uh, verbruiksmaterialen bijvoorbeeld uh, met reservekabels uh, als die kapot gaan dat, uh, dat gebeurt regelmatig uh, en waar ik me daarbij bezighoud is uh, in de eerste plaats uh, nagaan of de fabrikant voor zijn apparaat bijvoorbeeld vertegenwoordigd is in Oekraïne dus mm -hmm. als er uh, uh, ja, als er wat aan de hand is... dat zo'n dat, dat zo uh, fabrikant of een, of een vertegenwoordiger daarvan benaderd kan worden in, in dit land. Daarnaast neem ik contact met de ziekenhuizen hier... Uh, en met artsen om te kijken of er interesse is in het apparaat. Of ze het type apparaat kennen. Uh, of er een, uh, een noodzaak is of, of dat het nuttig uh, kan zijn om het hier in te zetten. Mm -hmm. En... Ja, bij sommige apparaten heb je, heb je dure gebruiksmaterialen nodig. Ja. moet de ziekenhuis ook kijken of we dat financieel opbrengen. Ja, maar ik, ik, ik denk dan Jan, als ik jou zo hoor... dan, dan komt er bepaalde apparatuur ja, vanuit Nederland richting Oekraïne. Het is natuurlijk heel mooi dat het die kant op komt... maar officieel is het voor zeg maar, de norm die we dan in Nederland hanteren... is het al afgeschreven. Heb jij er dan niet ontzettend veel werk aan... op een gegeven moment weer na een jaar als het in Oekraïne is... dat het dan weer kapot gaat of uiteindelijk echt helemaal niet meer werkt? Nou, dat valt in de praktijk uh, heel erg mee. Uh, de kwaliteit van de apparatuur die aangeboden wordt is in de regel hoog. Uh, ik, uh, ik vergelijk het met wat er hier uh, op de markt is... of wat er überhaupt op de, op de markt van medische apparatuur is. Als je kijkt wat Nederlandse ziekenhuizen aanschaffen... dat is in de regel altijd topkwaliteit. En ja, de apparaten die afgeschreven zijn, zijn vaak nog in zo'n goede staat die echt nog jaren mee kunnen. En ik moet zeggen dat uh, het percentage van een apparatuur wat kapot gaat, mm -hmm. dat, is, uh, dat is laag. Oké. Okay. En verder ben je de afgelopen uh, week ook naar een uh, volksgezondheidsbeurs geweest? Ja. Uh, kan je me eens even gewoon uitleggen van hoe dat daar dan eruit ziet? Moet ik me dan de denken aan een soort van jaarbeurs in Utrecht? Of uh, is het een ja, heel klein holletje? Ja, uh, dat dus er inderdaad uit. In uh, Kiev, Het is, ja, het is 150 kilometer hier vandaan uh, heb je uh, zo'n groot beurscomplex ook, net als dat je dat bijvoorbeeld in Utrecht hebt, in Amsterdam. Uh, het is iets kleinschaliger. Uh, het komt mede ook doordat uh, de budgetten voor de gezondheidszorg die zijn laag. Dus dat is een markt die nog uh, ja, niet zo ver ontwikkeld is als die in Nederland bijvoorbeeld nee. is of in andere West-Europese landen. En op zo'n beurs zijn dan uh, ook heel veel vertegenwoordigers van uh, medische apparatuur, uh, die zijn daar aanwezig. En daarnaast is de, de farmacie daar uh, vertegenwoordigd, want de, de geneesmiddelenmarkt die, uh, die bloeit hier ook wel uh, redelijk. En daarnaast uh, ja, aanbod van, uh, van andere medische hulpmiddelen en, uh, en gebruiksmaterialen. Ja, precies. Dus het is dus, dus altijd nuttig om daar te zijn, contacten op te doen en te kijken van uh, wat, wat, wat speelt er verder en uh, ja, ja, het is ook belangrijk om te weten wat, wat, wat er een apparatuur op de markt is. Soms komt het namelijk ook voor dat, we, uh, dat er mensen in Nederland zijn die actie willen voeren. Die geld inzamelen waarmee we dan een apparatuur kunnen kopen. Ja. En, nou, in dit geval zijn we uh, momenteel bezig om... Uh, een behoorlijk aantal microscopen, nieuwe microscopen aan te schaffen voor, een, voor het stadskinderziekenhuis hier. Mm -hmm. Nou, Die zijn hier bijvoorbeeld lokaal verkrijgbaar. Uh, nou, op die beurs werden ze voor ongeveer 20% uh, goedkoper aangeboden. Uh, ook een directe vertegenwoordiger van de fabrikant van die uh, microscopen, die vond ik daar. En ja, het is gewoon uh, interessant om uh, zo'n hele breedte van het aanbod van medische apparatuur weer op de hoogte te zijn. Ja, precies. Totdat ook ja. weer even geweest, dat ik daar geweest was. Ja. Dan wil ik ook nog even met, met jou naar het nieuws kijken, Jan. Het nieuws uit de Oekraïne. Onder andere iets, nou, iets wat, wat komen gaat... is dat het EK 2012 eraan zit te komen. Wordt ja. onder andere georganiseerd door Oekraïne en, en Polen. Ja. En, en ik vraag me af, is, is Oekraïne daar klaar voor voor het EK? Hoe staat het met de, de voorbereidingen? Ja, ik... Uh, wat ik ervan zie hier in de buurt is dat... Uh, ja, wegen worden opgeknapt. Wat ik erover uh, lees is dat uh, ook stadions worden gerenoveerd. In, in vier steden van Oekraïne wordt er gespeeld. Er worden stadions of gebouwd of gerenoveerd. Uh, nou, wat, wat de andere steden betreft, die liggen wat verder weg. Kiev is dan nog bereikbaar. en Daar zie ik dan ook dat ze op de luchthavens bezig zijn. Uh, Volgens mij zijn ze dag en nacht aan het bouwen met een nieuwe terminal in Kiev van het vliegveld. Okay. Nou een, een stadion, een al bestaand stadion in Kiev, dat is helemaal gerenoveerd en pas in gebruik genomen. Mm -hmm. Door de president Jan de Kooijs, die hield daar een uh, toespraak. En ja, er gebeurde het uh, nodige, de mensen die begonnen uh, te juichen en uh, en boer te roepen. En nou, op dat moment was er een, uh, een televisie uitzending. Oké. Okay. En uh, toen was er ineens even een reclameblok. En uh, een tijdje later werd alsnog de president, uh, of de, de toespraak van de president uitgezonden. Alleen was er toen uh, luid applaus in gemonteerd. Oh, oké, okay. dus het ja ja. En waar van waar kwamen die geluiden vandaan, denk je dan? Zijn dat al mensen die protesteren tegen dat er nu geïnvesteerd wordt voor zo'n, ja, toch al zo'n groot evenement? Zijn het de mensen daarmee oneens? Die nemen het kwalijk? Nee, ik denk het niet. Ik denk uh, meer dat het een reactie Ik heb het zelf dus niet uh, gezien op dat moment. Nee. Uh, ik denk dat het meer een reactie was op, uh, op dingen die de president zei. Maar wat het voetbal zelf uh, betreft. Uh, het waren mensen die in het stadion zaten. Ik neem aan dat het wel allemaal uh, uh, voetbal geïnteresseerden waren. Oké. Okay, ja. is, het, is het belangrijk voor Oekraïne dat ze, dat ze mede gastland zijn van het uh, EK 2012? Nou, nou goed. Het is, absoluut een... Uh, uh, een actueel thema hier. Heel veel mensen hebben het erover. Je zit overal in... Uh, overal kom je reclame... kom je tegen. Ik was uh, vorige week... in Kiev, redelijk langs het stadhuis. Op een groot... Uh, een groot reclamebord... voor het stadhuis met... Uh, met uh, daarop uh, van die tellers die aftelden. Nog zoveel dagen, zoveel... uur tot het begin van het EK. En ja, wat, wat natuurlijk mensen op zich ook wel prettig vinden... dat, uh, dat het net opgeknapt wordt. Ja, ja, want dat is natuurlijk ook weer goed voor de werkgelegenheid. Er moeten natuurlijk extra mensen waarschijnlijk... Uh, kunnen daaraan werk komen nu om, uh, om mee te helpen met het land opbouwen Ja, zeker. Op dit moment is er uh, is ook een hoop werkgelegenheid daaraan. Ja. Dat, ja, het, het land is heel uitgestrekt. Uh, ik denk de afstand tussen de... De, de, de meest westgelegen stad waar we gespeeld wordt is Levov, en het meest ver weg is Donetsk er liggen denk ik 1300 kilometer bij elkaar vandaan uh, nou alle drie die steden hebben volgens mij wel vliegvelden, maar toch, uh, toch is men bezig ook met, met de wegen omdat er verwacht wordt dat veel mensen met bussen ook hierheen uh, zullen komen en ja de, de wegwerkzaamheden die uh, in die vinden hier plaats. Ik uh, ben recent een paar keer heen en weer naar Kiev gereden. Er uh, wordt redelijk, uh, redelijk doorgewerkt daar. Mm -hmm. Maar het, het, het, uh, het is een zijspoor. Maar sowieso, de, de situatie op de wegen hier, mensen rijden van echt van gekken. De, het aantal verkeersdoden vorig jaar dat was 4700. Tja. In Nederland is het iets van 750. Je hier met drie keer zoveel inwoners, maar uh, qua aantal auto's is volgens mij wel, uh, wel gelijk. Dus zie je ziet dat het aantal verkeersauto's ontzettend ja, veel hoger ligt. Mm -hmm. um, het is wel grappig om te, om te lezen dat Jan een oproep deed aan dus iedereen die verandering teweeg kon brengen om dat te doen. Maar tegelijkertijd is in het voorjaar de... Uh, de plicht uh, APK-keuring afgeschaft. Dus, oh, wat wel... dat daarbij moet dragen, weet ik ook niet. Nee. Okay. Maar je, je, de, de weg naar Kiev, tussen... Jeton en Kiev is normaal gesproken een vierbaansweg. Mm -hmm. nou, dat moet je vergelijken met een weg tussen steden als uh, Utrecht en Amsterdam. Nou, momenteel zijn ze met die weg bezig, dus moet alles verkeer moet over twee stroken. Ja, Inhaalverbod, snelheid... Er moet massaal de mensen overtreden. Dus ook uh, verschillende ongelukken die dan weer, uh, die dan weer gebeuren. Ja, ja. Voor de mensen die net inschakelen. Ik uh, praten in Focus op de Wereld met Jan van Beest in, uh, in Oekraïne. Uh, van het voetbal maken we even een sprongetje naar, uh, naar het andere nieuws. Want, want is er verder nog nieuws uh, wat, wat speelt in Oekraïne? Wat je, wat je wil melden? Ja, dat, daar kunnen we ook zeker niet omheen. En dat is de, de oordeling van de ex-premier... Timoshenko. Uh, ik denk dat, uh, dat, je, dat de mensen in Nederland nog wel weten... dat er begin 2009 wat uh, problemen waren met de gaslevering vanuit Rusland. Mm -hmm. uh, nou, in die tijd had dat te maken met de uh, schulden van Oekraïne. In die tijd zijn er uh, nieuwe afspraken gemaakt met Rusland. En daar was uh, onze voormalig premier Julia Timoshenko. De blonde mevrouw met de grote vlecht, die iedereen wel uh, herkent, mm -hmm. die was uh, betrokken bij dit deal, die heeft uh, daar toen voor getekend, het gebeurde met, uh, met Poetin. Ja. Uh, nou, Na de hand zijn heel veel mensen daarover gevallen, die, uh, uh, sommige mensen zeiden ze heeft haar uh, macht misbruikt, Ze heeft, uh, heeft uh, bedrijven uh, onder druk gezet, anderen zeggen ze was helemaal niet bevoegd om dat te doen. Kortom, er is, uh, er is een proces tegen haar gestart. Waarin uh, CVACO werd geëist. En uh, vorige week is er uh, is er een uitspraak gedaan. Uh, en is ook tot CVACL veroordeeld. Ze is dus ook inderdaad veroordeeld tot CVACL. Ja, en, en nou, wie, heeft, wie, heeft dat, wie heeft dat proces aangespannen Jan? Um, ja, er is officieel is er een aanklager. Mm -hmm. Maar uh, onofficieel uh, zitten daar waarschijnlijk toch wat mensen uit het, uh, uit, uit, uit, uit, uh, ja, huidige, uit de, het, uit huidige regering achter. Dat is okay. de verwachting. Ja. Ik, uh, ik sluit niet uit dat de klachten die tegen haar geuit zijn, dat die ongegrond zijn. Mm -hmm. Maar het, geeft uh, het. Uh, het heeft wel een hele uh, Sterke politieke smaak, dit uh, proces. Ja, ja. Zij uh, dingen namelijk bij de vorige presidentsverkiezingen mee naar het presidentschap. Uh, ja, werd, ook, werd op dit moment ook gezien als de grootste tegenstander van, uh, van president Janukowitsch. Die uh, ook volgende keer wel uh, weer de strijd aan te gaan met hem. Nou, wat het nu ook is het, uh, bij deze uitspraak bijvoorbeeld geëist is, is dat ze drie jaar lang geen. Uh, Politieke functie mag bekleden. Dus het is niet alleen dat ze zeven jaar de cel in zou moeten als dat doorgaat, want er is hoger beroep aangetekend en ook vanuit Europa zijn er hele sterke geluiden tegen dit proces. Maar daarnaast stel dat ze dus niet veroordeeld wordt dat ze in hoger beroep wordt vrijgestoken, wat een optie is. Mm -hmm. Dan zou ze alsnog drie jaar ook geen, uh, geen politieke functie bekleden. Nee, dus kunnen ze, bekleden. ze is echt even op een zijspoor gezet. Ja, ja. ja. Nou ja. ja, daarnaast moet ze het, het bedrag... Ik dacht dat het uh, anderhalf miljard griffen was. Um, nou, ik heb het bedrag even niet paraat, maar een flink bedrag dat ze ook terug zou moeten betalen. Nou, even wat de, wat de geëiste zelfs, zelfstraf betreft... Um, ja, mensen voelen hier toch ook wel aan, uh, ze willen graag aan de ene kant bij Europa horen, bij de EU horen. Maar dat als het echt tot een, uh, een uh, celstraf komt, van Timosjenko, dat dat de verhoudingen niet, uh, niet zou verbeteren. Dus wat er onder andere gebeurd is, een wetsvoorstel uh, een waarin bijvoorbeeld economische delicten waar dit onder zou vallen... Mm -hmm. uh, daar zou dan geen zelfstraf meer aan verbonden worden, maar een, uh, een geldboete. Na andere geluiden zijn dat, ze, uh, dat het een soort truc is: dat ze eerst veroordeeld zal worden en dat daarna uh, dat ze haar amnestie kunnen verlenen, bijvoorbeeld. Dus, nou ja, ik, uh, ik ben nog heel benieuwd uh, hoe, hoe dat hoe gaat. Dit afloopt, maar ja. dat ja. Ze echt. ze zit natuurlijk nu nog wel in. Uh, ze zat in voorrecht en ze wordt alsnog. Blijven ze nu vastzitten tot er een definitieve uitspraak komt. Maar of ze echt die zeven jaar uit gaat zitten, dat moet ik nog zien. Ik, ja. uh, ik heb daar mijn twijfels bij. Ja. En, en dan, dan speelt er nog iets daar in het nieuws. Of er gaat in ieder geval iets veranderen. Uh, in Nederland, uh, 30 oktober, dan gaat de wintertijd in. Maar Oekraïne die heeft uh, hebben gelezen, ondanks besloten om permanent de zomertijd aan te gaan houden. Ja. Van, van waar deze keuze? Ja, ik, weet, ik denk, ze zijn misschien geïnspireerd door Rusland en Wit-Rusland... die eerder dit jaar al die beslissingen hebben genomen. Nou, een van de redenen die genoemd wordt... is um, ja, dat, dat het verzetten van de klok... dat uh, geeft heel veel stress bij mensen. Die zouden misschien niet direct... Uh, dus het, het bioritme gaat, gaat het een beetje... Het is allemaal een uurtje kortere nacht. Ja. Um, maar het... Het zou onderzocht zijn en als je de klok niet verzet, zou er minder hartinfarct en minder hersenverbloedingen optreden bij mensen. Nou ja, of ik, ik, ik weet niet precies wat de redenen zijn. Um, uit het oogpunt van, uh, van, van bezuinigingen op wat het energiegebruik betreft. Zou het wel uh, gunstiger zijn, denk ik. Ja. Het wordt nu wel heel, uh, heel vroeg overdag wordt het donker als je de klok gaat verzetten. In principe natuurlijk, de is de wintertijd is de gewone tijd en de zomertijd is de, de aangepaste tijd. Alleen nee. uh, zullen we die nu blijven aanhouden. Maar ik las ook een uitspraak van, uh, van een Kamerlid en die, uh, die zei ja, het heeft me maar geen nut die zomertijd, want uh, we bezuinigen er helemaal niks mee. Maar man blijkt me niet in de gaten de wintertijd de normale tijd is en dat we nu altijd op zomertijd blijven leven. Ja, dat het zetten van de klok blijkbaar wel net heeft. Maar goed. Ja, ja. En ja, goed dat het voor mij verder uit gaat maken. Moet er, uh, wij moeten meer uh, rekening mee houden als je met uh, mensen in Nederland contact hebt. Ja, en precies, met de, met de tijdverschil in Nederland moet het allemaal keer, hebben dat is tijdverschillen een uur groter wordt. Ja, ja. En wat deze uitzendingen betreft, dan moet ik een uur redden met met tijd. Ja. Ah. <laughs> ja, precies, daar zit er ook nog een, een verandering aan te komen. Ja. Tot, slot, ja. uh, tot slot, Jan, hoe ziet verder uh, vandaag jou, jouw dag eruit? Ik ga nog naar een uh, ziekenhuis toe. Ja, dan moet ik eigenlijk uh, terugkomen wat ik eerder gezegd heb, maar een uh, ziekenhuis heeft ook apparatuur uit Nederland gekregen. De, de kraamafdeling van een ziekenhuis en daar is het een en ander wat niet werkt. En daar ga je, dus dan moet ik even ja. naartoe, uh, daar ga ik vandaag naartoe. Uh, en ja, verder krijgen we nog uh, gasten van deze week. En aan het eind van de week is er een. Een bruiloft in het dorpje waar, uh, waar het opvangcentrum is waar mijn vrouw werkt. Mm -hmm. Daar. Uh, een nodige. Nederlands-Oekraïense stel hebben zich daar gevormd. En daar uh, is ook aanstaande. zaterdag trouwde weer een, een Nederlander met een uh, Oekraïense. En daar uh, zijn wij gevraagd wat taalwerk te verrichten voor de familie. Oké, okay, dus je hebt nog wat leuke dingen op het uh, programma staan als ik het hoor. Ja hoor, ja, het is weer uh, gevarieerd. Precies. Ik wil, je, ik wil je bedanken voor je tijd, uh, Jan. Ja. En ik wens jou een, een, een prettige dag. Even gelijk. En wil je meer weten over wat uh, Jan doet in, uh, in Oekraïne? dan staat er een linkje op de website van eo.nl... slash op 1 naar de website van, uh, van Jan en Margreet van Beest. En dan kan je ook zien waar ze werken en uh, voor, ja, wat ze allemaal doen. Foto's en een webblog wordt er ook op uh, bijgehouden. We gaan naar muziek van Jonathan Jeremiah. Dit is Happiness.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 Only been necessities. I squeeze wash to feed the cat. Call landlord, tape. Tell him that I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. Who's it gonna be?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 All in necessities. necessities, hospices, wash to feed the cat. call landlord Tate and latte, tell him that I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness Yeah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 La met de Watch Me. Als laatste plaat aan het einde van uh, de nacht op 1. Afgelopen nacht tussen 2 en 4 hebben we gepraat over... Uh, naar aanleiding van uh, de jongere organisatie Vrijheid en Democratie... die zich heeft verenigd met nog vijf andere organisaties. Die hebben manifesten opgesteld. En uh, binnenkort zullen ze met uh, minister Henk Kamp van Sociale Zaken... Uh, meepraten over de uitwerking van het pensioenakkoord. En wilt u de gesprekken terughoren die we hebben besproken... de afgelopen nacht tussen 2 en 4 kunt u dat terugluisteren... op de website van eo.nl slash denachtop1. Zometeen het laatste nieuws. Uit Binnen en Buitenland met Martijn van Beek, gevolgd door het Radio 1 Channel met Lara Rensen en Marcel Ooster. Voor nu een prettige dinsdag gewenst.